Mark Hokken met het NOS-journaal. Snelle elektrische fietsen moeten een richtingaanwijzer krijgen. Op die manier moet de veiligheid worden verbeterd, zo hoopt het ministerie van Infrastructuur. Minister Schultz hoopt dat de nieuwe maatregel in Europees verband kan worden vastgelegd. De zogenoemde Speed Pedelec kan snelheden bereiken van 45 km per uur. In Nederland rijden er op dit moment zo'n 13.000 van deze snelle elektrische fietsen.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 Volgens het CBS heeft 1 op de 8 meisjes er wel eens mee te maken. Meestal gaat het om kwetsende foto's of teksten of er wordt geroddeld. Maar ook stalken, bedreiging en chantage komen voor. De Stichting School en Veiligheid denkt dat pesten vaak online gebeurt... omdat het makkelijk anoniem kan. Daardoor is het laagdrempeliger en moeilijker om te achterhalen wie de pester is. Luchtvaartmaatschappij EasyJet gaat gifgasfilters in zijn vliegtuigen installeren... Dat moet volgens de Telegraaf voorkomen dat medewerkers en passagiers ziek worden door giftige dampen. De prijsvechter is de eerste maatschappij die met zulke filters komt. In België is opnieuw een peuter gestikt in een babybelkaasje. Het kind van 2,5 uit Veelvoorde overleed anderhalve week geleden nadat het enkele dagen in coma had gelegen. Het is volgens Belgische media de derde keer in ruim twee jaar tijd dat een peuter is gestikt in een kaasje...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 Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is het nog steeds druk door de regen. 12 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwouderdorp. Richting Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Zoeterwouderdorp 9 kilometer fieden. 2 kilometer nog op de A12 Den Haag-Utrecht door een ongeluk bij Reewijk. De weg is vrij. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoop het Gouwen. 6 kilometer fieden. En tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 Chico van onze zijn de buur Milo werd het 6 over 4. De Zandvoort, welkom terug bij Salford op zaterdag joh de holding It's the moon. Ja, en de summer will be over soon. Nou, volgens uh, voor mij uh, gelukkig voorlopig uh, niets dan. Hey? Hey, hey. En september, begin oktober, even een verlenging van de zomer. Want dan ga ik lekker op vakantie. Ik ben zo blij. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ik ben zo blij voor je dat eindelijk, je dat het eindelijk machtig eindelijk is. Ja, ja. Je hebt het ook verdiend hoor, Rob. Dank je, je wel, Albert Jan. Al dank ja. dank je wel. Wat gaan we nu uh, drie allemaal doen? Buiten, inderdaad, <laughs> uh, het trieste nieuws dat Max het oh. net niet gehaald heeft. Maar wel keurig tweede ja, plek. Triest, ja. triest, ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval. Ja, straks een, uh, een uitgebreide terugblik op de kwalificatie. Hij was zinderend spannend. En uh, uiteindelijk trok toch Sebastian Vettel aan het langste eind. Hij start morgen van Pol. Maar direct gevolgd door uh, onze enige eigen Max. En op de derde plaats Ricciardo. Maar daarover later een uitgebreide samenvatting van deze kwalificatie hier. Tijdens Zandvoort op zaterdag. Uiteraard, rond de klok van half vijf, zoals u van ons gewend bent... hebben we die, tijd voor het dier van de week. En uh, dit is de derde keer in successie dat we Monty aan u voor gaan stellen. Want Monty heeft tot, tot op heden nog geen thuis gevonden. Het, het door, zo wordt door de hoogste tijd dat ook hij een thuis gaat vinden. Het gedicht van de week, ja, ik, ik neem de verantwoordelijkheid niet, maar... Uh, nee, we gaan hem doen. Jij hebt, jij hebt hem uitgekozen, dus het is jouw verantwoordelijkheid erop. Uh, ja, vanmorgen tijdens uh, Goedemorgens antwoord viel het woord bingo. Ja, en toen dacht <laughs> ik uh, van, ja, is wel leuk om daar ja. een gedicht over te nemen. Nee, jij had hem uitgekozen. Nee, oké, dat is straks om vijf uur. Ja, okay. Het gedicht van de week, de pakkende titel, bingo. Goed, eh, ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dat gaat weer leuk worden, vooral zo rond kwart voor vijf. Ik ben heel benieuwd, uh, Albert-Jan. Alles ik wel. Het gedicht Bingo. Je krijgt hem uh, straks van ons uh, te horen. Reden genoeg om te blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radio, ZFM. We zijn er 24 uur per dag. En mocht je hem nog niet hebben, download onze app. Hè, de ZFM Stanford. hij is gratis verkrijgbaar in de stores. Zitten we weer van de Formule 1. Zijn we geschakeld naar het golfkale maar open, Albert Jan? Ja, dag 3 is inmiddels in volle gang. En die zal vanavond ook wellicht niet door iedereen helemaal afgemaakt kunnen worden. Dat heeft alles te maken met de slechte weersomstandigheden op dag 1 en op dag 2. Dus het schuift allemaal wat op. Wellicht dat de laatste flights die nog de baan in moeten vandaag voor dag drie. Morgenochtend hun ronde gaan afmaken. En dat betekent dat het morgenochtend weer vanaf acht uur gestart gaat worden. En zoals ik al eerder in het programma melde, deze keer zonder de titelverdediger van vorig jaar en het jaar daarvoor. Joost Luiten. Joost Luiten speelde op de eerste dag vier boven de baan. En dat betekende dat hij op de tweede dag. Moest gaan aanvallen, want de kut zou ongeveer liggen op level par. Dan wel op min 1. Uh, Joost Luiten wist nog wel te, naar plus 2 uh, de zaak terug te brengen. Maar helaas uh, heeft hij de kut niet gehaald. Dus zonder Joost Luiten de laatste twee dagen. Maar dat neemt niet weg dat de andere Nederlanders, uh, waaronder Maarten Lefebvre. Uh, wel uh, aanwezig is op dag 3 en dag 4... en nog een aantal andere Nederlanders. Dus er is nog genoeg uh, te beleven tijdens het KLM Open... wat dit jaar wederom verspeeld, gaat worden, uh, verspeeld wordt op de Dutch in Spijk. Oké, okay, dankjewel. En zo dadelijk weer Formule 1 nieuws. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd... hoe de kwalificatie is verlopen in Singapore. Maar Snees van voor fans, Joyce. Hier is Riptides. I was scared of in the dark. I was scared of pretty girl. En fans Joy, dat was Riptide. Ja, juist vond die plaats tussen 3 en 4 de kwalificatie Formule 1 van Singapore. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we zeiden het al, ja, een goede prestatie van Max Verstappen, maar net niet, Albert Young? Niet Max Verstappen of Daniel Ricciardo, maar Sebastian Vettel heeft zich naar de polepositie voor de Grand Prix van Singapore getraind. Waar de Red Bull coureurs topfavoriet waren voor de eerste startplaats... en verstappen naar nou zowel het eerste als het tweede segment de tijdenlijst topte... Was het na de allesbepalende alles Q3 toch een Ferrari van Vettel die P1 innam? Verstappen werd tweede en mag morgen dus zodoende op de eer... voor de tweede maal in zijn carrière vanaf de eerste startrij aanvangen. Nou, uh, ik heb de, we hebben de weersverwachting bekeken in Singapore morgen. Het gaat regenen in Singapore. Ja, ja, ja. Dus dat belooft nog heel veel voor die race van morgen... die op, gewoon om twee uur Nederlandse tijd via de diverse sportkanalen te volgen is... Goed overig Formule 1 uh, nieuws. Valerie Bottas reist ook volgend seizoen voor Mercedes in de Formule 1. De Duitse renstal meldt dat er voor 2018 een overeenkomst is getekend met de Fin. Ook die dit jaar als tweede gram, al, al twee Grand Prix won en derde staat in het kampioenschap. Ik ben trots en vereerd al dus de 28-jarige Bottas. Hij maakte in januari de overstap van Williams naar Mercedes, dat naast op zoek moest naar een vervanger voor Nico Rosberg. Die Duitse coureur beëindigde kort na het behalen van de wereldtitel vrij onverwacht zijn Formule 1 carrière. Bottas stelde niet een teleur. De Fin reed in de 13 races van dit jaar de Zilberfeil negen keer op het podium, waaronder overwinningen in Rusland en Oostenrijk. We gaven Valerie een grote uitdaging door hem vrij laat te contracteren en een teamgenoot te maken van Lewis Hamilton, de beste coureur in de Formule 1. Zijn resultaten zijn indrukwekkend, al dus teambaas Toto Wolf. De drie grote teams in de Formule 1 hebben de bezetting van hun stoeltjes voor 2018 rond. Ferrari rijdt opnieuw met Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Red Bull houdt vast aan Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Max Verstappen begrijpt de zoektocht naar meer en vooral straatraces op de wedstrijdkalender van de Formule 1. Ik snap het wel vanuit hun perspectief, aldus de coureur van Red Bull. Over Liberty Media, waar men de uitbreiding op de kalender tot een maximum van 25 races. Vooral in stratencircus in grote steden zoekt. Met straatraces kun je meer fans bereiken. Maar ze moeten niet doorslaan, aldus Verstappen. Er moet een goede balans blijven, zegt Verstappen. Wat dacht je van een stratenrace in Amsterdam? Dat lijkt me geweldig. <laughs> We hebben het over 2019, aldus, Max. Dat is nog heel ver weg. Max reageerde nonchalant onder uh, het vertrek van motorleverancier Renault... bij Red Bull Racing in 2019. Intern hebben we er natuurlijk over gesproken, maar dat blijft intern. Top secret. Ik weet ik, echt er één ding zeker... en dat is, is dat ik volgend jaar gewoon bij Red Bull met een Renault motor rijd. Hopelijk kunnen we meestrijden om het kampioenschap. Ik wil me eerst focussen op begin 2018. Dan weten we meer. Daarna zien we wel. Bovendien, misschien heeft Honda volgend jaar ineens wel een hele competitieve motor... Verstappen heeft sowieso makkelijk praten. De 19-jarige Limburger heeft een contract bij Red Bull tot en met 2019. Maar na volgend seizoen zou hij onder bepaalde voorwaarden kunnen vertrekken. Voor de Nederlander geldt evenwel dat er volgende alternatieven voorhanden zijn. Op de vraag of hij al concrete aanbiedingen op zak heeft over de periode na 2018, antwoordde hij lachend met een kwinkslag. Ik kan in een supermarkt en in een kledenwinkel aan de slag. En ook in een fietswinkel, waar ik zelfs mijn eigen fietsen zou kunnen gaan bouwen. Ideaal toch? Nou, hij blijft er nuchter onder, hè? Ja, mooi, hè? Nee, Voorlopig gewoon bij Red Bull. En na, na, gezien de uitslag van de kwalificatie van vandaag... hebben we de Red Bull-auto's toch weer een stapje naar voren gebracht. En uh, vandaar plek 2 en 3 voor Red Bull. Morgenmiddag om 2 uur. Hij kan ook uh, boodschappen gaan uh, verzorgen voor uh, Jumbo. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, met zijn auto. Ja. Ja. Ja, geweldig. Max na 2018. Ja, waar zou hij dan racen? We weten het voorlopig nog niet. In ieder geval volgend jaar gewoon bij Red Bull Racing. Hier is Clean Bennett in Rockabye. She works the night, by the water. So far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All alone, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him. Come, you well prepare. And no, Mama, you never said, tear. can't you? been said things here and here, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, I -hmm, the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, every everything you know, so you're not stop. Not time, not time for your dear. Now she got a six year old. He is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's Ja, dat gaat hem straks wel worden hoor, om kwart voor vijf het uh, gedicht van de dag. Bingo, je hebt het nou al lol om, hè, Alberjan? Ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja. Jij wordt ook beter. Nou, oh, ik ben heel <laughs> benieuwd hoor. De Clean Bandit trouwens met Champagne uh, en Rockabye. En hier komt hij de single uit de jaren tachtig van Whitney Houston. Making me feel I can do I can do anything ...van de grote hits van Whitney Houston uit de jaren 80-goedien. Dat was I'm Your Baby Tonight. Vanmiddag heel veel sports bij Sofort op Zaterdag. We hebben de Formule 1 natuurlijk. Het KLM open en we gaan het nu hebben over tennis. En als ik het goed heb, Albert-Jan, de Davis Cup. Ja, en dat geeft alles te maken om de winnaar van dit weekend... een plek, een plek in de wereldgroep. Het David Cup-team heeft na de twee verloren enkelspelen van gisteren tegen de Tsjechen... wel het dubbelspel vandaag weten te winnen. Daarmee kwam de stand in het duel om een plaats in de wereldgroep op 1 tegen 2. Robin Hazen en Matwee Middelkoop, die op de US Open de kwartfinales bereikten... schoven Romania Jebavi en Adam Pavlassak met 4-6, 6-4, 7-6 en 6-4 aan de kant. Middelkoop verloor direct zijn opslag en de set ging verloren... nadat hij ook zijn tweede servicegame had ingeleverd. De in de Davis Cup debuterende Jebavi bleek een zwakke schakel aan Tsjechische zijde. Oranje profiteerde in de tweede set van matig serveren en foute keuzes van deze speler op beslissende momenten. In de tiebreak van de derde set zat het Nederland echt mee met ballen die net binnen de lijnen vielen en valikante messers van de Tsjechen. De vroege break op voorsprong in de vierde set hield het oranje koppel daarna overtuigend vast... Timo den Bakker uh, kan lang mee tegen, kon lang mee tegen Jiri Velzeleij... maar in de vijfde set was de, tek, de tank leeg... en de bijna vier uur durende partij was het de Tsjech... die aan het langste eind juichte. Azen boog daarna voor Lucas Rozal in 2015 nog nummer 27ste van de wereld... maar nu 192ste. Hazen op de ATP Tour de 39ste won de eerste set moeizaam... begon zich te ergeren en bakte er in twee set langs niks meer van. In de vijfde set kwam hij nog van 2-5 knap terug tot 5-5... maar Baten deed het niet. Dat betekent morgen dag 3. Daar staan dus nog twee singles op het programma. En wel om, uh, om 12 uur begint Robin Hazen tegen Jiri Vezelij... en Timo de Bakker tegen Lucas Roo-Zol. Dus het is nog niet gebeurd. De tussenstand, Davis Cup, nederland Tsjechië 1 tegen 2. Met morgen nog de twee beslissende singles voor een plek in de wereldteamklasse. Dankjewel Albert-Jan. En van het sporten gaan we zo dadelijk naar het dier van de week. Maar eerst heb je nog een lekkere plaat voor ons. Goed, bij CTV Zalvoort. Hier is de jam nog een keer een heerlijke gehouden. houden. town called Mellis. Terwijl we het zonnetje gaan zien. Hier is al voor het heerlijk de jam en de tanko Mellis. Het is tijd voor het dier van de week. Ja, je zei het al, we hebben hem nog in de aanbieding, Monty. Ja, en Monty stelt zich wederom zelf even aan u voor. Het dier van de week stelt zich, uh, de, luistert naar, naar Monty. Mijn naam is Monty, een kruising Stafford man van bijna vijf jaar. Ik ben een hele vrolijke en energieke hond. Wandelen is mijn grootste hobby. Tijdens de wandeling luister ik goed naar mijn baas. Naar mensen ben ik vriendelijk en loop hier netjes mee aan de lijn. Of ik met kinderen kan, weten mijn verzorgers niet. Als deze aanwezig zijn, dan wil ik daar eerst even mee kennis maken. Met andere dieren kan ik niet overweg. Wel heb ik geleerd om andere honden netjes te negeren. Als ik eenmaal gewend ben, zou ik ook prima een aantal uurtjes alleen thuis kunnen blijven. Ik zou het leuk vinden om samen met een baas op cursus te gaan, want er valt namelijk altijd wat te leren. En waar verblijft Monty? Monty verblijft momenteel in het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort en het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur s middags en te bereiken via telefoonnummer 571 3888 571 3888 kijk ook even op de website www.dierthuiskennemerland.nl want ook Monty verdient een thuis Monty verdient gewoon een nieuw baasje dus ga naar de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord en uh, kijk voor Monty of de andere leuke dieren daar Jij ja, hebt er ook een plaatje van, hè? Je krijgt die lachen niet van mijn gezicht, weet je wel. Nou, dat heb jij nu ook, albert Young. Komt het door het gedicht van de dag, ja, ja, volgens mij wel, hè? Ja, stijgt. Zo meteen om stijgt. kwart voor vijf gedicht van de dag. Bingo! Ja, ik ben heel benieuwd hoe uh, dat uh, gedicht gaat en waar het over gaat. Of het überhaupt wel ergens over gaat, eigenlijk. Maar voordat we bij het gedicht uh, aankomen, hebben we eerst nog uh, zo duidelijk een plaatje. En uh, de tussenstand van Het Kalem Open in Spike. Ja, de, Spike, Spike. Ja, die onderroep. Ja, zijn Spike. Ja, goed. Uh, het KLM Open op de, verspeeld op de Dutch. Donderdag begonnen. En, vandaar, en momenteel volop in uh, ronde drie. Ik uh, keek vanmorgen. Ik, ik, eerder in het programma zei ik nog dat Maarten Lafebe. Want die, uh, was gisteren stond hij op min drie. En de kut lag op min 1, dus maakt maakte goede kansen om de kut te halen. Maar ik heb de lijst nog even bekeken. Helaas voor Maarten Lafever, die nu momenteel uitkomt voor de champion... Voor de, voor de, in de tweede klasse, om het zo maar eens te zeggen. Vroeger ook een speler. Uh, die heeft de kut ook niet gehaald, want hij eindigde na, drie, na twee ronden op plus 1. Gaan we verder zoeken naar de Nederlanders? Dan komen we momenteel tegen op een gedeelde 54ste plaats M. Albert, Albertus op min 1 en die is op hol 17. En op een 58ste plaats Daan Huizing, level par, op hol 15. Dus de Nederlanders zullen geen rol van betekenis gaan spelen in het eindklassement. Wie dat wel gaat doen uh, is uh, Amrabat, om het zo maar eens te zeggen. Die staat op, momenteel op min 13 en die speelt momenteel op hol 10. Uh, dus die, die voor nummer 2, dat is de Zweed Lennegren op min 11. Die speelt ook in dezelfde flight. En ook in dezelfde flight uh, de Fransman J. Stalter. Uh, ook op min 11. Die, bij alle drie dus op hal 10. Uh, goede outsider is uh, Lee Westwood. Een van de toppers ook aanwezig op het KLM Open. Staat momenteel speelt heel gedegen de eerste twee dagen. Staat op een gedeelde zesde plaats op min 9 en is momenteel aangekomen op hal 11. Dus in ieder geval vandaag en morgen nog veel golf vanaf de, de Dutch in Spijk, om het zo maar eens te zeggen. En, uh, maar uh, voor de Nederlanders uh, geen rol van betekenis in de top van het klassement. Dat is weer een beetje jammer, Robert-Jan. Tot zover het uh, Golfnieuws bij ZFM. Ja, we gaan ons opmaken voor dat geweldige gedicht van de dag. Bingo, blijf daarvoor luisteren naar je eigen lokale radio. Maar eerst gaan we weer even terug in de tijd. Met een uh, plaatje, ja, dat blijft gewoon een hele aparte muziek... maar wel leuk om weer eens te draaien. Hier is Kovac met Digging.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 Brasito ataca Even lekker meedoen met deze single van Kovac, de digging. Vanmorgen zaten we Goedemorgen Samvoort te luisteren vanuit Hooglands. En dat was uh, withouder Gertan Bluijzen was daar te gast. En hij zei het, ook in Samvoort wordt het gespeeld, hè. Dan hebben we het over dat uh, gezellige spelletje Bingo. En dat bracht ons op het volgende idee. Het gedicht van de dag van vandaag is Bingo. Ik ben een gokker. Bingo is fijn. Ik koop altijd loodjes, wel per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo. Een vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op de hoek van de bar. Om acht uur gaat het spel van start. De prijzen liggen al op het biljart. De bingo kaarten koop ik bij Ans. Ik neem er twee, dus dubbele kans op Bingo. De eerste ronde die begint. En iedereen hoopt dat hij wint. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan winnen. Ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol. Mijn hart dat slaat ervan op hol. Bingo! Jammer. Maar zo is het spel. Alleen vervelend, dat is het wel. Ik hoop weer nieuwe bingo kaarten te winnen. Zijn twee mooie taarten. Hij gaat lekker. Ik ga zo door. Nog maar één nummer. En ik hoor... Bingo! Diezelfde vent van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg. Het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren. Als je het maar blijft proberen. Bingo! Ik ben nu heel, haast niet meer te houden. Straks gaat die vent... zijn bingo-kaart verbouwen. Eerst nog twintig kaarten kopen. De prijs kan me niet ontlopen. De nummers vallen nu in groepen. Ik haal vast adem om te roepen... Bingo! Nu koop ik honderd bingo-kaarten. Een hele stapel, een gevaarte. Wat denk je? Ik heb prijs. Bingo! Ik raak volledig van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En alle kanten hoor je klinken. Eindelijk, eindelijk heb ik wat gewonnen. Waar? Waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs. Een plant. Eén ding zit me toch niet lekker. Want om die te winnen, niet normaal. Het kostte mij een kapitaal. Ik lijkt wel gek. Ik had wel veertig van die planten kunnen kopen van al dat geld. Waar ben ik toch mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis. Bekijk het maar met je bingo. Bingo! Ja, dan heb ik toch meer geluk, hè, Albertje? Ja, ja, ja, ja. En diezelfde fan ben jij. Ja, hè? Dat, dat ben ik. ja. Met de bingo kaarten. Ja, dat gaat lekker zo, hè, dat spelletje. Je hoort het uh, gedicht van de dag bingo. Het blijft gewoon een uh, leuk verhaal van André van Duin.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 Weer van daarnet, nou wint hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren, als je het maar blijft proberen. Bingo! Bingo. Weer niet zelf.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 Ik lijk wel gek, ik had al veertig van die vingerpanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik met Ja, meen? Hij doet het he, echt zo goed, hè? Daar is allemaal naar het gedicht van de dag. Bingo! We kijken een met je mee. Ja, en ik ben die vent. Als je, als je mijn bek maar niet gaat verbouwen, <laughs> of ik dan. Nee. <laughs> Krijg ik dat weer hè? He? Gewoon. Hey, dus laten we naar Turkije toe gaan met een Englishman in New York van Chris Kemp. Tea, my dear I like my toast on one side This zat ik in Turkije. Toen was dit een uh, groot hit, Albert Jones. Vandaar de Turkije plaats. Ik ben benieuwd met welke hier aan ja, het thuis kon. Ja, je weet het maar nooit, hè. Chris <lacht> Kepardie, en een Englishman <lacht> in New York. Ja, nog even je ja, aandacht voor het volgende half vier. Vertelde je het al in de evenementenagenda. Honderd ja. dagen voor kerst, hè? Ja, het gaat die tijd al snel. Ja, dat En vanavond dus een uh, feest bij Beach Club 10. Eens even kijken. Zoek je de warmte bij elkaar? Zie Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, dit feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je hem. dan voor u een vrolijk kerstfeest. Ja, alvast voor alle mensen die vanavond op het uh, strand van Kerst gaan genieten.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 Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan zijn, zij? Met een vrouw zoals jij aan zij. Blauwe ogen en een natte mond. Stralende tanden. En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 en dat was een dezil van Hans de Boy. En een vrouw zoals jij aan men zei. Ja, we zijn al hier aan het einde gekomen van deze aflevering van Stolfoort op zaterdag, Albert Jan. Ja, maar niet getreurd. Van tussen 7 en 9 hebben we straks de Euro Breakdown. Dat is de Europese top 40. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Mike Bule. En uh, ja, de komende twee uur is nog even een verrassing. Of het wordt. Uh, Non-stop? Ja, of maar het Fred ja, waarschijnlijk is Fred een beetje aan de late tijd. Uh, ja, dan, kan, dan beginnen we met non-stop en dan neemt hij het vanzelf al over. Zo is het. En wij zijn er uh, volgende week weer. Ja, want gaan we, we gaan naar uh, Singapore. Ja, joh. Ja, even vliegen. Kijk, dan... hey, daar komt Fred hey. aan. Hé, hey. hey, wij maken het altijd zo spannend. Hij, hij is er weer. Hij, hij is maakt hij het er altijd zo spannend. Zodat ik daar vijf uur, Fred, Hey, Bedankt voor het luisteren. Doei. doei. Doei. <laughs> Bingo. Bingo. Bingo.